De staat moet meer doen om de stikstofdoelen van over vijf jaar te halen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Greenpeace had een zaak aangespannen erover... omdat ze bang waren dat kwetsbare natuur anders nog verder achteruit gaat. De Milieuclub is blij met de uitspraak, maar de vlag gaat niet uit. De natuur wint vandaag, maar ik vind dat de champagne niet open mag. Uh, heel simpel, dat heeft grote maatschappelijke gevolgen. Uh, wel gevolgen die de staat over zichzelf heeft afgeroepen. Ze hadden al veel eerder, en dat zegt de rechter ook. Eigenlijk zegt de rechter, als ik het mag Jullie maken er een potje van. Je overtreedt de wet. Je moet aan de slag. En gebeurt dat niet, dan komt er een boete van 10 miljoen euro. De uitspraak van de rechter kan grote gevolgen hebben voor het bouwen van nieuwe huizen en boeren kunnen er ook door in de knel komen. Landbouwclub LTO is het niet eens met de rechter en roept de staat op om in hoger beroep te gaan. Lichte paniek op treinstation Amsterdam Zuid. De politie en de Maréchauxsey hebben daar een trein leeggehaald. Reizigers moesten allemaal met hun handen omhoog naar buiten komen en werden op het perron één voor één gefouilleerd. Zeggen ze tegen AT5. De politie wil niet zeggen wat er was. Alleen dat er sprake was van een verdachte situatie in een trein. In Turkije is vandaag een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de brand in een hotel. Gisteren kwamen daarbij 76 mensen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Inmiddels zijn negen mensen opgepakt voor de brand, onder wie de eigenaar van het hotel. En in Veendam, in Groningen, schieten de wietplantjes als paddenstoelen uit de grond. Daar staan sinds kort twee grote wietfabrieken waar cannabis wordt geproduceerd. Het heeft allemaal te maken met de wietproef. Vanaf april kun je in tien gemeenten alleen nog maar wiet en hash krijgen die legaal geteeld is. De wietfabrieken in Groningen draaien daarom al op volle toeren. Hier staan ongeveer 1500 planten. Het is dus verdeeld over twee verdiepingen. Ik ruik eventjes of die al een beetje lekker op smaak begint te komen. Hij nou, heeft natuurlijk nog een hele verse geur, maar tegelijkertijd er zit er een bepaald soetje in, waar we, waar we er ook graag uit willen hebben als die helemaal klaar is. De fabriek verwacht 6,5 ton wiet per jaar te kunnen telen. Dat komt neer op ongeveer 18 kilo per dag. Het weer veel grijs en af en toe wat regen of motregen. Vanavond meer buien, vooral in het binnenland. En het wordt 2 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Eefgroen van de AWB. Twee files in de regio Noord-Holland beginnen de A4, daarna de richting Amsterdam.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 Veel luisterplezier. at all Hele goedemiddag, luisteraars. Ja, ik ben weer een beetje thuis. Hè. Zoals elke week zit ik weer lekker in de studio... in Zandvoort aan de Tolweg. En eh, dan lees ik op onder andere... het Sociaal Wijkteam Samen Zandvoort... is weer gestart met een inloopspreekuur. Elke donderdag van 9 tot 12 uur... bent u van harte welkom in het pand van Pluspunt. Vlemingstraat nummer 55. Het Wijkteam is er voor iedereen in Zandvoort... en biedt informatie, advies en ondersteuning. Als u ergens niet uitkomt, zijn wij klaar om voor u te helpen en allerlei vragen te beantwoorden. Of deze nu gaan over financiën, welzijn, zorg of wonen. Ook als u zich zorgen maakt over andere buurtbewoners, kunt u bij hun terecht. Wilt u juist bijdragen aan de hulp van anderen in uw buurt? Ook dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Wij denken graag met u mee. En wij gaan door met Hero. Toen ik je zag. Ik ging naar buiten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 Nee, misschien niet eens gezien. Als ik jou zou vragen: drink jij wat van mij? Zou je dan lachen? Blijft het daarbij? Ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet hoe. Niet langer verleden. Zo, ik ga naar je. is ietsje anders dan een normale 3-in-1 bij mij. Afgelopen woensdag hebben we het bericht gekregen... dat Marijke van Wonderen op 68-jarige leeftijd is overleden. Marijke was een prominent lid en medeoprichter... van het koor De Beatspopzingers. Zij was de drijvende kracht en tegen ze ook oprichter... van het Koordag in Zandvoort. Wij zullen haar vreselijk missen. En ik ga ook drie plaatjes draaien als nagedachtenis van haar. En ik ga beginnen met Nick Schilder met Halleluja. En haar favoriet, we, stand, we All Stand Together. En dan mijn favoriet, Sarah McLaughlin, met Ik Hoop Dat Het Waar Is... In The Arms of an Angel. En ik wens u heel veel succes en de, de familie heel veel sterkte.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 Ik ah, het We zullen er heel erg missen. Ze was ook elke keer aanwezig bij onze repetities. Dus we zullen er heel erg missen. En wat ik ook heel erg zal missen, dat is die arm om mijn schouder. Yo, dicht bij hem Verder, hè? Voel je fit senioren. Bij Voel je fit senioren doen we in een ontspannen sfeer simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterken je spieren en maken je lichaam los en flexibel. Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen, zoals Reiki en Yoga. Zij begeleidt u deze ochtend naar een soepele lichaam en ontspannen geest.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 Maak een afspraak via de telefoon 3040700. 3040700 en het is keuze nummer 1. ervan met Here We Are. En ik ga door met Love, Shine, A Light. Katrina en The Waves. Love, shine a light In every corner of my heart Let the love light carry Let the love light carry Light up the magic In every little part Let our love shine a light Geschiedenis. Volg de koers van de kunstgeschiedenis... aan de hand van steden die ooit grote art artistieke centra waren. Deze keer Rome en Amsterdam uit de 17e eeuw. De kosten zijn 10 euro per keer, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan u via de balie 5740330. 5740330. En het is zondag 26 januari om 2 uur... Tot 4 uur en de locatie Juttershart. HIK, Burgemeester Nawijnlaan, nummer 100. Juttershart, Burgemeester Nawijnlaan, 100 in Zandvoort. Van 2 tot 4 uur, 26 januari. King of the Road. Trailers for sale are in rooms to let fifty cents no phone no pool no pets ain't got no cigarettes ah but two hours of pushing and broom buys an eight twelve bedroom i'm a man of means by no means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 It ain't locked when no one's around. I sing. Traders for sale or rent rooms let fifty cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've got two hours of pushing broom and eight or twelve four bit mama. By no means king of the road Trailers for sale rent Rooms to let fifty cents No phone, no pool, no pets I ain't got no cigarettes Ah, but two hours of pushing broom by Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday. Bonnie Tyler, artiestennaam van Gaynor Hilpkins, geboren in 1951, is een Welse zangeres. Haar eerste album in 1977 had een bescheiden succesje, maar toch genoeg om door Europa te toeren. Net voor het album werd uitgebracht, moest ze een knobbeltje op haar stembanden laten wegnemen. Tegen dokter Adviesin sprak ze voor ze genezen was. Hierdoor kreeg ze een schoor geluid in haar keel. Ze dacht dat haar zijn carrière over was, maar niets was minder waar. Haar volgende hit, It's a Hard Edge, waarna, waarop ze met schorre stem zong... haalde de top 5 in Engeland, Europa en de Verenigde Staten... waardoor ze daar voor het eerst kon gaan toeren. Hier is Bonnie Tyler met It's a Hard Edge.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 Een is uit. Luidsma en Van Tijn. 15 miljoen mensen. Breinplein. Thema. Je staat er niet alleen voor. Soms groeien de zorgen hier boven je hoofd. Dat gevoel kent iedereen wel eens. Weet dan dat je in Zandvoort niet alleen voor hoeft te staan. Aanmelden via 5740330. 5740330. En het is dinsdag 28 januari. Van 7 tot 9 uur s avonds. Locatie... Pluspunt. De Zandvoort Noord. Ja, Barbara Dixon. My heart lies. Nee, dat is fout. We krijgen Colin Blindstone. Wonderful. geen genoeg van hoor. Hij vindt het nog steeds wonderful. En dat close harmony dat klinkt toch eigenlijk wel geweldig hoor. En langzaamaan loopt hij toch weg. Ja, en ik. En dan zegt Tony Cash I walk the line. and try to turn the tide, because you're mine, I walk the line, I keep a close watch on this heart of mine, I keep my Because you're mine. I walk the line. Ik hoorde gisteren op de televisie dat de Golden Earring toch nog een afzijd concert gaan geven. En dat doen ze volgend jaar. En de hele opbrengst die gaat naar de stichting ALS. En dat is uh, ja, George Koosman. die is er helaas niet bij, want die heeft ALS. En de hele opbrengst gaat daar dus heen. En uh, ze hopen zelfs twee concerten te geven. Ik ga het de eerste uur afsluiten met de culturering: Raider Love.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 Love Ik sluit het eerste uur af met Railhaven. en dat is de lange uitvoering. Nou, het blijft een geweldige plaat en ik zal het proberen volgend jaar ook bij het concert te zijn. Tot straks, na het nieuws en de boodschappen.